Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Leden van de Staten-Generaal. Ja, zo begon koning Willem-Alexander net traditiegetrouw de troonrede. En die begon ietsjes later dan de bedoeling was. Omdat iemand onwel was geworden in de zaal waar het erg warm was. In de speech die geschreven wordt door de ministers had de koning het onder meer over migratie. Het kabinet zal op kortst mogelijke termijn doen wat in zijn vermogen ligt... om het aantal asielaanvragen terug te dringen... en schrijnende situaties zoals in Ter Apel en Budel aan te pakken. Kernwoorden zijn sneller, strenger en soberder. Denk aan een versnelde procedure en een sobere opvang voor kansarme asielzoekers. En aan lik op beleid voor mensen uit veilige landen die overlast veroorzaken. En ook het hoger onderwijs kwam aan bod waar bezuinigd gaat worden. In het vervolgonderwijs na de middelbare school wil het kabinet van mbo tot universiteit... meer oog hebben voor onderwijs en onderzoek gericht op wat Nederland nodig heeft. Daarin zijn scherpe keuzes nodig. Zowel om inhoudelijk als financiële redenen. Een van die keuzes is om het aantal buitenlandse studenten te verminderen... en het Nederlands weer de norm te maken in het hoger onderwijs. Ja, later vanmiddag komt de minister van Financiën, Ilko Heijnen... met het beroemde koffertje naar de Tweede Kamer toe. En daarin zit de miljoenennota... waarin de belangrijkste financiële plannen van het kabinet staan. Heel ander nieuws dan uit Frankrijk. Een Fransman die verdacht wordt van het laten drogeren... en verkrachten van zijn eigen vrouw, heeft bekend. De man van 71 zou zeker 83 mannen seks met haar laten hebben... terwijl ze bewusteloos was. Hij bood haar aan op internet en filmde de seks... In de rechtbank zei de man dat zijn toenmalige vrouw het niet had verdiend. En de man loopt kans op een celstraf van 20 jaar. En vanavond begint het nieuwe Champions League seizoen met een nieuwe opzet. PSV begint met een loodzware uitwedstrijd in Turijn tegen de Italiaanse recordkampioen Juventus. En de trainer van PSV, Peter Bos, heeft er vooral zin in. Alles zijn op groen, want meestal zijn onze wedstrijden leuk om te kijken. Ook in Europa was dat vorig jaar zo. En, uh... Nou goed, als Juventus ook naar voren wil, dan kan het denk ik leuk worden. Ja, Feyenoord speelt donderdag tegen Leverkusen. Nou, dan denk je misschien, wat is die nieuwe opzet dan van de Champions League? Nou, in plaats van aparte pools is er nu één grote ranglijst. En de eerste acht ploegen daarop gaan meteen door naar de volgende ronde. En nummers 9 tot en met 24, die spelen nog een tussenronde. Maar de rest is gelijk uitgeschakeld. En ook zijn er geen returnwedstrijden meer. Het weer dan nog de rest van de middag in het westen. Nog kans op wat bewolking. Maar op de meeste plekken is het gewoon droog. Komt het zonnetje nog even door. En is het een graad of 21? ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is dicht bij de Schippeltunnel vanwege een Autobrand en tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. It's hard to remember how it felt before Now I found the love of my life Passes things, get more comfortable yeah.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 and it's an inescapable there see the light shining on more think it's time to put the clothes away. This kind of punishment should be all saying, they said that ain't a no way to begin. Let's hear good show Your soul, so into the beat <laughs> are bursting at the seams. Please